Net met het NOS-journaal. In Suriname wordt onder grote belangstelling afscheid genomen van Desi Boutersen. De voormalig president ligt in een open kist in een witte lijkwagen en wordt door Paramaribo gereden. Langs de route staan duizenden mensen. Later vandaag wordt hij opgebaard en daarna wordt hij in besloten kring gecremeerd.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 Commerciële maatschappijen vlogen al bijna 13 jaar niet meer op Damascus vanwege de oorlog. Twee toeristen in Amsterdam hebben vanochtend een vrouw gered die met haar auto in het water van de Keizersgracht was gereden. Ze sprongen de auto achterna en brachten de vrouw naar de kant. Daar werden ze door de brandweer opgevangen. De auto is later uit het water gehaald. In het oosten van België zijn zeven wintersportgebieden geopend. In zes gebieden kan worden gelanglaufd. In Ovivat kan ook echt worden geskiet. Daar ligt volgens de VRT 15 centimeter sneeuw... en zijn zowel de blauwe, de groene als de sledenpiesten open. Voor de enige rode piste ligt er onvoldoende sneeuw. Morgenochtend wordt in België de laatste sneeuw verwacht. Daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog wat buien. Verder droog met soms wat zon, het is een graad of vier... Later vandaag meer bewolking. Vannacht en morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten sneeuwen. De KNMI heeft code geel afgekondigd... en waarschuwt voor gladde wegen en slecht zicht. In de loop van de dag gaat de sneeuw morgen over in regen... en verdwijnt de gladheid. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 Als je nou denkt, het uh, hoofdzingen kunnen alleen de, de heren van de Bee -Gees. nee hè eh, Thomas. Nee. Nee, want jij liet uh, net wat ja. horen op uh, YouTube. Wat uh, was dat dan? Oh ja, dat is uh, de Tribute Band. Oh, de Tribute Band. Ja. Ja, ja doen het heel erg uh, mooi. Uh, ja, bij ja. SBS hè, was zo'n uh, programma, geloof ja, klopt, ik. ja. Dat is bijna één op één, joh. Ik kon het verschil echt bijna niet horen. Eén op één, nee. En dan uh, live, geweldig. Heel knap. Stretch je die inderdaad, uh, de eerste single na het nieuws van vier uur. We zijn er weer een uur lang, zoverd op zaterdag. Zometeen meteen gaat het gebeuren. Ja, oh, oh geweldig. Oh, ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd hoe Rendel zijn dag heeft ervaren vandaag. Ja, de laatste dag voor ja. Rendel. Ja, ja, ik vind het toch wel dingetje hoor. Hij is uh, natuurlijk al uh, ruim 30 jaar uh, in de modelauto's. Volgens mij een jaar of 5, 36 of zo ja, uh, geloof zo ik. Ja. En 30 jaar dan uh, zijn eigen bedrijf uh, Autopassion. En dat had hij eerst in Haarlem en uh, later in Beverwijk. Ja. En uh, ja, toch uh, voor de racewereld ook een hele bekende persoon uh, ja, geworden, ja, Rendel. Ja. Enorm. En wij hebben hem ook gehad met de Historische Grand Prix natuurlijk, en, uh, was je erbij. En natuurlijk. En de ITCC, zijn eigen cup of klasse. Ja, meer dan, wat was het ook weer, 60 auto's of zo? Ja, zo'n groot startveld. Ja, nou, niet normaal. Nee, dus uh, dan uh, sta, je, sta je op pole position. Dus er kennen een paar mensen hier wel, hoor. En, en dan uh, achter je, of voor je staat uh, de, de, het eind van het veld zo'n beetje. Ja ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja op Zomvoort wel, ja. op, ja, op Zandvoort. Zandvoort wel. hele kleine circuit zou best gaan lukken. Nou ja, we horen het zo meteen in dus uh, zo rond de uh, kwart over vier. Ja, en wat en, hebben we nog meer? Ja, we hebben beest van de week. Of eigenlijk moet ik nu zeggen, beesten van de week. Beesten zijn er twee. in het nieuws. Mag ik je het vroeger? nu al vertellen, Rob? Ja, zeg Die maar wie? Tiger en mantis. Tiger en mantis. Ja. De beesten van de week. Ik ben doe heel benieuwd. De, doe eens een gokje. Wat denk je? Wat uh, zijn poes, poes, kat. Nee. Fout. Konijnen. Konijnen. konijnen. Oh, lief, konijnen. lieve kleine konijnen. Ja, ze hadden niets op hun neus hoor, Rob. Nee, oké. Okay. Ja, dat dacht ik wel. Die ja, dat dacht ik al. Dus, okay. En, uh, en uh, er kwam net nog een mooi bericht naar buiten, zag ik. Dus dat kunnen we natuurlijk ook niet aan ons voorbij laten gaan. Want de, de begroting van de DGP is online gekomen. Oké, okay, en dus... daarover heb je nieuws. Ja, dat uh, komt zo meteen. Maar we gaan zo eerst wel even bellen met Rendel. Ja, eerst gaan we plaat draaien, Nog praten en ook. dan uh, Rendel ja. lossen voor uh, niet de laatste keer want hij gaat gewoon door met uh, de pit reports, maar wel voor de laatste keer uh, vanaf uh, Beverwijk, vanaf het theater van de autosports. zoals hij zelf dat zo mooi kan ja. zeggen. En dat hoor je om uh, even na kwart over vier. Maar eerst stonden meer data en de sound of music. Deze weer uh, terug te horen op de radio. Chris en Slave to the rhythm. c Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou, daar gaat hij dan, uh, ja. Thomas. We gaan naar het uh, theater van de autosport. Daar nee. is ie al 30 jaar uh, te vinden, Rendel uh, Lawson. Goedemiddag, Rendel. Dag, Rendel. Ja, joh, voor de nee, laatste keer. Je. Wat doe je ons aan? Oh nou, jee, oh jee. Dat, dat heb ik ongeveer, denk ik, vandaag uh, 3000 keer gehoord. Wat doe je ons aan? Ja, maar dat het is, is wel je zo. Je ja, ja zo, uh, dit is, uh, het is een, uh, laten we zeggen, uh, heel veel gehuild uh, vandaag. <laughs> ja, het we, zal wel een hele rare dag uh, voor je zijn uh, tot nu, ja, nu toe. Nou ja, ik ben hier beseft niet helemaal, maar als ik nu in mijn winkel kijk, denk ik wat is hier in een gebeurt. gebeurd. Ja, ja, dus, uh, ja. Dat is serieus, dat gaat niet helemaal goed komen. Maar ja, gewoon echt uh, gek uit de hele dag. van vanmorgen tien uur stonden ze op de stop. En dus, uh, gewoon, uh, ja, ze staan nog, uh, hier nou nog allemaal uh, te kijken, allemaal van die oude mannetjes met modeltjes hier te kijken. Jazeker, ja, ja, even uh, jouw uh, komende gedag zeggen natuurlijk hè? Allemaal komen gedag zeggen, en ik heb zoveel drank gekregen jongens, ik heb <lacht> voor de eerste tien jaar gedrank. Dus uh, en, en je was vanmorgen ook uh, vroeg aan het uh, shoppen nog? Uh. Ja, we moeten even naar de macro natuurlijk, want we zitten nu allemaal uh, met z'n allen aan de, aan de borrel, aan de dinges, aan de, aan, aan de leverworst en onze En uh, nog, er zijn nog mensen onderweg, hoor ik denk dat ik vijf uur gereden redden om dicht te zijn. Maar er zijn steeds mensen onderweg die gedag willen komen zeggen. Dus het is een beetje serieus gek huis, ja, maar wel gewoon nog leuk. Gewoon heel veel mensen gezien. En uh, kijk, de meeste van die klanten ken ik al uh, meer dan 30 jaar. Dus ja, dan, uh, dan, uh, dan heb je elkaar als kinderen zien opgroeien. Je hebt uh, gewoon uh, allemaal grijs gezien worden. Ik heb nou twee motors verzameld. Ze zitten nu in de schappen te kijken. Nou, ze zijn echt gewoon. Ken je die twee van uh, die die de zo bovenin zaten? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja, dat zijn vooral jonge gasten toen ze bij mij kwamen. maar waren jonge wolven. Maar ze kunnen nu al twee over de prateltje hoor. Oh ja, hoor, horen ze het nu of niet? We gaan naar me te kijken. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja. maar nee, ja, het zou onwijs gezellig zijn bij jou. Zo klinkt het wel. We hebben de hele dag geklonken en champagne gedronken en het maar leuk Het is wel gek, om je ziet je winkel in één keer helemaal ontmanteld. Ik heb nog nooit zo weinig modellen gehad, zelfs niet toen begon. Maar het is... Mensen hebben vandaag heel erg geprofiteerd gewoon met hele hoge modellen meegenomen. Dus volgens mij is iedereen happy. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn al lang niet klaar, want ik heb hier een paar jongens die zijn heel uit het zuiden van het land gekomen. Die hebben een stapel neerstaan, die ze heel wat uit te leggen dadelijk. Ja, dat denk ik wel. Ik geloof het ook wel een beetje, Ja, weet je wat ik normaal vond? Wat jij vanmorgen vertelde op Facebook, ja. over die uh, Max Stappen fans uh, die je toch nog binnen had gekregen van, uh, van Ja, die autootje Ja, ja die ja, autootjes ja, ja, ja. Maar uh, ja, hoe gaat het daarmee eigenlijk? Op, Wat, uh, op. Ja, echt op? Ongelooflijk Gewoon ja, op, ja gewoon klaar maar, ik, ik weet niet, ik heb vandaag uh, meer, meer dan duizend, meer dan 2000 planten gehad vandaag dus niet normaal, hè? Twee, twee, ja. hebben de kassa twee keer moeten liggen met, met het geld waar we nu heen moesten. <laughs> oh jee. Je je ja, maar de mensen stonden gewoon echt te stapelen. We gingen echt met 30, 40, 50 modelautotjes de deur uit. En uh, dus het was... je uh, hebt gewoon hun collecties gewoon mooi aangevuld. En nu zit ik een beetje even op een krukje in de winkel met een paar mensen die al lopen te shoppen. En uh, die allemaal zoiets hebben... Ja, weet je, wat is hier gebeurd? En zeker de mensen die nu binnenkomen, wat is hier gebeurd? Nou, het was... Uh, ik denk dat ze bij het blokken hetzelfde gevoel hebben. Ja. Nou ja, ik reed vanmorgen langs de blokken hier in Salford. Daar staat echt helemaal niks meer. Ja, nou, nou, ja, alleen de rekken nog en een paar borden van blokken. Maar voor de rest... Ja, nou, er staan hier misschien nog 10.000 autootjes, Maar er stonden natuurlijk 50.000. Dus er is natuurlijk wel een beetje verschil. Ja. En, uh, dus het is wel serieus op, zeg maar. Maar nou, nou, dat, is wel, dat is wel de vraag. Nou, volgende week gaan we uitgebreid met je praten hè, op zondag. Nou ja, dan gaan we andere dingen praten natuurlijk. Oh, ja, we gaan eens volgende, is eens volgende week al? Nee, die week erna toch? Twaalfde... Oh, is het volgende week? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, volgende week gaan we er uitgebreid over praten. Ja, want ik ben wel heel benieuwd wat jij met die, uh, nou ja, je zegt ongeveer 10.000 auto's nog uh, in de zaak. Wat ga je daar nou mee doen? Hey, nou, die, gaan, die gaan allemaal in kratjes. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. En dan ga ik het eerste half jaar ga ik geen modelautootje aanraken. Oké, okay, oké. Okay. En daarna, ja. Wat er dan mee <tie> gebeurt. Ik heb het nu al veel te druk met onze eerste wedstrijd van de Youngtimer Tour. Ik -e had in Monza. Dus uh, daar gaat even, nu even de energie in. En de autootjes, jongens, uh, even, even niet. Klaar. Gewoon klaar. <tie ja, <tie toch, nee. ja, maar je hebt uh, hele kleine autootjes. Maar je hebt ook hele grote auto's in je zaak staan. En ik uh, ja. zag al een reactie van iemand uh, op uh, Facebook. Die schreef van, uh, Rendel, wat ga je nou eigenlijk met die grote auto's doen? Ja, nou ja, ik zoek nog ruimte. En uh, er zijn gelukkig genoeg mensen die wel aangeboden dat... Uh, ik heb zelfs één iemand die wil zo'n auto in zijn huiskamer hebben staan, oh. dus ik heb zijn moederij nog niet gezien hoe groot die is, maar... <laughs> uh, dus uh, die wil zo'n raceauto in zijn, in zijn huiskamer, nou, die kan niet van me krijgen. Dus die gaan we daarom prepareren. En uh, nee, we gaan gewoon... Uh, ik heb gelukkig heel veel vrienden met loodsen en toestanden, ook heel veel mensen die aangeboden hebben. Dus uh, ze gaan een mooi onderdakje krijgen, maar het liefst heb ik natuurlijk gewoon een werkplaats waar we gewoon ook lekker kunnen sluiten. Ja, zeker. En, uh, dat hadden we natuurlijk hier ook. Dus, uh, en, dan gaan we, en dan gaan we daarna gewoon veel racen, veel lachen, veel Formule 1 kijken. Want dat, dat begint ook alweer snel, natuurlijk. Dat, gaat dat is niet hard. normaal. Maart, hè? Maart, ja, Eerste weekend al, toch? Ja, in de, de februari beginnen we alweer met de prestaties. Ja. Uh, ja, dus dat gaat uit. En we hebben natuurlijk nu ook de Dakar, hè, jongens. Want dat is dus oh, ja. wel heel goed, hè? Uh, want uh, Nederland, ik heb vandaag de uitslag, ik heb geen tijd voor. Ik heb de uitslag nog niet gezien. Ik heb begrepen dat de broers Cornel, die zijn in ieder geval wel gefinisht... ...met spiegels op de auto dit keer. Die waren <laughs> oh ja de Dus dat, dat is wel aardig. En, uh, en ja, ik ben benieuwd wat ze bij de vrachtwagens doen. En uh, ja, die motorfietsen vind ik gewoon veel te eng moe uh, die, zijn, die zijn niet wijs. Ja, dat in... gaat hard, hè? En, nou ja, maar gewoon twee wielen in het zand, jongens. Er zit gewoon helemaal niks in het bovenkamertje bij Klaar. <laughs> nee. dus je. Klaar. Nee. Ik wil zorgen dat er gewoon eventjes toch wel vier wielen in het zand zitten, toch? Ja, zeker. Maar ja, ja hoe lang uh, is dat al, die uh, Dakar? En het begon eigenlijk met... Uh... Parijs-Dakar toch? Nou je hebt vroeger Parijs-Dakar gehad, en dat is volgens mij de eerste editie zelfs onder de Eiffeltoren in Parijs is die begonnen. En uh, daar praat je over heel lang terug hoor, want dan praat je echt over, nou, 1879. Thierry Sabine natuurlijk dat was de grote uh, initiator van uh, Parijs-Dakar, die later uh, tijdens de rally met de helikopterongeluk om het leven is gekomen, omdat ze andere mensen wilden helpen maar in een uh, woestijnstorm uh, terecht kwamen. Uh, ja, weet je, toen is het begonnen en dat waren natuurlijk allemaal avonturiers die begonnen. Ja, als ik nu tegenwoordig kijk naar dakker en ik zie de teams en wat daar voor geld in gaat... ...dan denk ik wel zo, joh, wat, wat gaat dit allemaal nog over? Moet... Uh... Afrika -eco Ja, ja, het is dus ook een oh, beetje... de Afrika -eco ja, ik heb die klanten, die weten nog veel meer dan hè? Ja, ik hoor dat uh, op de achtergrond wel, handig. Ja, ja, ja, ja. De Afrika Race is dus ook uh, op de afgelopen rijden, daar rijden ook enorm veel Nederlanders in. Dus... En die eindigen wel in Dakar, ja, ja. Als ze niet onderweg neergeschoten zijn door al die uh, rebellen, maar dat zien we dan wel weer. Ja, toch? Ja, ja, ja, nou, ja, ja, Laten we <laughs> nou, hopen ja, genieten, niet. Er he. zijn ja, nog steeds door een paar landen waar het toch niet zo heel gezellig is, hoor, zullen we zeggen. <laughs> dus, uh, nee, dat is ook zo. Uh, nou ja, ik... Ze natuurlijk wel geschoten op die auto's daar, dus uh, dat is uh, vaker nog gebeurd. Ja, misschien uh, luisteren echte Dakar-fans, maar wel Nederlands succes ook, hè, bij de Dakar in ieder geval. Dus... Uh, ja, gisteren missie volgens mij. Bij de vrachtvragers eerste. Daniel Sanders uh, hebben ja. we bij de Red Bull KTM. Oh, oké. Okay. Nou, gewoon oh, oh, top. En uh, ik, ik, ik heb uh, geen computer bij jongens. Hij is vandaag niet eens de computer. Het is zo'n gek huis geweest. En, uh... Ik heb zitten nog heel erg uh, smaak van mijn bol. Ja, nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar dus, tot uh, laat, uh, hoe laat gooi je echt de deur dicht, uh, denk je? Nou, ik heb net gekeken het telefoontje. Er zijn nu nog mensen uit de Harderwijk onderweg. Dus. Dat, dat duurt nog even. Dus dat duurt nog even, hè? Z zeker weten. Dus we gaan het zien. Ja, het gaat helemaal goed komen. Nou, leuk. We komen. Ja, volgende week gaan we uitgebreid een uh, beetje praten. De ja, wij, wij praten en de gewoon uh, zaterdag op Autosport. Dat gaat helemaal goed komen. Ja toch? Dat, of, ja? Ja. Zegt, moet. Over de Dakar gesproken nog even. De broertjes Coronel staan op plek 35. 35, vandaag. Ja. ja. Ah, die hebben ze niet gas gegeven, die, die moet even ruzie krijgen met elkaar. Dat Plus 14 minuten. Ja, 14 minuten? Ja, 14. Ja, jongens, even eerlijk 14 minuten in het zand. Uh, we hebben op 25, 2 vandaag zo, 475. Dan alleen vandaag, hè? In, in totaal staan ze op 29 minuten achterstand. Op 29 minuten achterstand? In wel. totaal, ja. En 14 ja, minuten dan, vandaag. Dan, moeten we, dan, moeten we, dan moet ik Tommy even een whatsappje sturen, dat hij gas moet gaan geven. gaat <laughs> ze dus niet op. <laughs> Hier worden we niet vrolijk van. <laughs> nee, nee, zeker niet. <laughs> nou ja. Nou, gaat ga helemaal goed komen. Zeker. Nou ja, volgende week zaterdag uh, pittenreportje. En uh, Volgende Absoluut. week zondag uh, de, de Rendel show. Uh, de Rendel de... show ja, de ja. Rendel show, ja. Ik moet bijna nog een heel lijstje sturen waar hij het allemaal mee over moet hebben met mij. Dat ga ik allemaal van de week doen. Ja, nee, ik had hem namelijk net, of wij hadden hem net in de uitzending. Ja. Dus uh, ja, toen dus zei hij inderdaad volgende week... Uh, nou, dat gaat een uitzending worden hoor, met uh, nou, Rendel. Dus, uh, ja, ja, ik ben al, die belde mij op. En die zei, Rendel, als we over de modelauto-industrie gaan babbelen... en over uh, auto-pensioen gaan babbelen... Uh, uh, uh, lukt dat, uh, krijg je zo'n uitzending vol. Ik zeg, hoeveel weekenden wil je hebben? Ja, <laughs> ja. nou ja, ja, dat hoor je ook al van uh, mensen die jou kennen inderdaad. Van, uh, ja. Laat dat maar aan uh, Rendel over. Gaat het helemaal goed komen. Ja? Zeker. Nou, ik nog één ding waar ik het over... We dus, komen alweer binnen. Ja, één ding waar ik... <laughs> ik nog even kort over ja. wil hebben... en even bij stil wil staan. Dat heb ik net ook gedaan hoor. Maar Peter van Egmond, de ja. fotograaf... die is overleden. Heb jij hem gekend? Ja, en ik moet eerlijk zeggen... Uh, als je... Ooit, en ja, moet ik zeggen, Peter was de eerste natuurlijk een fantastische fotograaf, echt een vakman, maar zo'n aardige man. Zo'n aardige man. Uh, daar heb ik nooit wat kunnen ontdekken van, nee, ik, ik vind jou niet leuk. En uh, ja, jongens, het blijft gewoon een klotenziekte heel simpel. Uh, en uh, Peter gewoon veel te vroeg. Maar het werk wat hij afgeleverd heeft, nou weet je, dat vind ik wel mooi uh, bij zo iemand. We kunnen er eeuwig van blijven genieten, want hij heeft zulke mooie foto's gemaakt. Zeker. En uh, ja, meteen de vraag kwam bij mij naar boven, van heb jij ook iets van helemaal uh, hangen of staan nee, of... Uh... Nee, dat is, dat, ik ga je nu zeggen... ik schaam me daar zo diep voor. <lacht> echt wel. Helemaal niet eigenlijk gewoon. Dus uh, nee, dat, dat moet nog eens een keer gaan gebeuren. Maar het ja, is een beetje te laat nu. Ja, ja een beetje, gewoon, daar, ja. beetje voor, te laat. Voor de ja. zaak is het te laat, maar voor jezelf... kan het altijd ja, nog zelf, kunnen. Echt, echt, uh, kijk die echt... Ik kan me bijna niet herinneren wanneer hij niet foto's maakte... zullen we maar zeggen... Uh, ja, en, maar het, het, het mooiste van Peter, uh, als je hem even aansprak, had altijd tijd voor je. En uh, dat zijn toch wel andere fotografen, die hebben dat niet hoor, op het circuit. En hij had altijd tijd voor je en uh, altijd even een uh, goed praatje. Nee, gewoon, er zijn, zijn, zijn er maar heel weinig. ...in de wereld die uh, dat kunnen, zullen we zeggen. Ja, nou nee, afgelopen jaar was hij er al niet meer uh, bij... ...op één uh, race na, uh, van uh, Brazilië, geloof ja, ik. Ja, ik denk dat het de reis gewoon niet meer ging. En hij heeft nog wel, uh, volgens mij nog een tv-opname gemaakt... ...of de tv tje ik weet niet meer, gp... Ik heb een magazine, of bij de, de tv-show van Mark Koen, is hij volgens mij nog een keer geweest. Ja, en toen zag je al aan hem dat ik dacht van, bro, weet je, dan zie je hem toch een tijdje niet. En denk je, het gaat toch allemaal wel hard. Ja. Maar, weet je, ik denk niet in de wereld dat er iemand is die zegt, nou, het, het was uh, een eikel. Nee, Peter was gewoon echt Peter. En uh, er zijn er maar heel weinig uh, van, dat, uh, van die homo sapiens in de wereld die zo rondlopen. Ja, nou, nee, ja, ja, ja Benno kende hem ook natuurlijk. uit, uh, ja, uit uh, de. kende hem, absoluut de ja. media room en uh, dergelijke ja en, uh, ja. Dus, ja Chris uh, Gotanersomen helemaal wel ja, kennen ja Chris maar Chris is ook wel geschrokken daarvan ja. en, uh, maar die die kennen elkaar heel goed ook met de Capri samenwerken toestand dat soort dingen en uh, dus uh, altijd uh, helemaal uh, goed geweest ja gewoon ja jongens een heel groot verlies heel ja, groot verlies deze man nou ja sorry dat ik aan het eind er nog even mee kwam maar ik wil nee, het toch even benoemen nee, nee want weet je ook zo iemand heeft gewoon een podium nodig en uh, uh, hij heeft natuurlijk altijd een mooi podium met zijn foto's gehad maar ja, gewoon uh, prachtige mens gewoon prachtige mens Zeker, nou. niet heel veel. Nee, maar uh, wij hebben ook uh, genoten van uh, Passion. Dankjewel, uh, Rendel. Nou, helemaal top. Volgende week gaan we babbelen erover. Hè? Zeker, Na, nee, twee uh, dagen. Uh, ik ben wel op een 06 bellen, want ik ben niet meer in de zaak. Nee. Ja. <laughs> wat, wat krijgen we dan te horen? tu du uh... nee, nee, nee, nee, nee. Misschien sta ik wel in een winkelcentrum te, uh, de, uh, heet het, kleren te kopen of iets anders. Het is vaak geen idee. Volgens mij volgende week wordt die afgesloten hier. Dus, uh... <laughs> Oké, okay, en dan uh, moet je met vrouwlief Lief uh, op pad natuurlijk. Hè? Ja, dus ja. Uh, als je dan al achtergrond van, uh, uh, wil meneer vergalen, dan kan ze 3 komen, dan weet jij wel eens staat. Ja, ja, toch? ja precies. <laughs> komt nou, ja, helemaal goed, tot volgende ja. week en uh, geniet er nog even van. Het komt helemaal goed. Ik, ik heb wel alvast een plaatje gedraaid, of uh, ga, ik, ga ik draaien voor je, die ken je waarschijnlijk ook wel. Ah. Het is tijd de hoogste tijd, uh, Renaud. Ja, dank je. <laughs> <laughs> For, uh, voor uh, weer 30 jaar gezelligheid. Dat we buiten gewoon doorgaan. Z Absoluut. Zeker, ja? dankjewel, tot volgende week. Dankjewel, Rendel. Hoi, hoi, hoi. De kastelein zinkt nog wat in en kijkt dan op zo'n klok. Het is de hoogste tijd. Iedereen drinkt snel zijn glas leeg. De laatste wordt getapt. Een shoebox die vlot zweeg. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen. De bonen liggen klaar Ach mag ik vanavond poffen Vraagt de man een stem Betaal jij morgen maar Snel vergeten Hij denkt waar kan ik heen Ik heb geen Laat, mag ik er niet meer in? Nog een mot en even lachen, dan is het voorbij. De zaad die is nu leeg. Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond. De jukebox die plots zweeg het is tijd. Ik Ja, straks gaat echt de deur dicht daar in Beverwijk. En dan is het einde Autopassion Beverwijk. Eerst in Haarlem. 30 jaar heeft hij dat gedaan, Thomas. Ja. En, ja, daarvoor ook al bij een andere grote firma. Nou. de model, modelauto's. Als ik het net zo hoorde, dan duurt het volgens mij nog wel even voordat de deuren dicht gaan. Ja, dat denk ik. Ze kwamen ja. nog uit Harderwijk. Hè? Ja. Dus uh, dat duurt nog wel even. Ondertussen krijg ik wel berichten van mensen dat ze de webcam missen. Ja, klopt. Dus ja, uh, ja helaas uh, momenteel op uh, zwart. Daar wordt ja. aan gewerkt. En oh, ja, ho, ho, gaat weer. Rob, Rob, Rob. Er, wordt, er wordt aan gewerkt. Ik weet niet wat hij aan het doen is hoor. Dus, uh, uh, <laughs> zit jij ook aan de knoppen erop? Er wordt aan gewerkt. Ik ga kijken of hij nou stil is. Er ja, zijn, zijn mensen nou mee stil. bezig. Dus, uh, ja, dus uh, we hopen dat ze zo snel mogelijk weer uh, opgelost, is. opgelost is. En geen zwart bel meer. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus, uh, Oké, okay. nou wordt vervolgd, zullen we zeggen. Zo het vervolgd Het blijft net, techniek hè. Uh, ja, is helemaal waar. Zometeen de beesten van de week. Welke dat zijn, uh, hebben wel afgeklapt. Maar uh, wie dat zijn en hoe uh, of wat, dat horen ze dadelijk uh, na deze single van uh, Air En hier is Change uh, the World. If I can reach the stars Pull one down for you Shining on my heart So you can see the truth love I have inside is everything it seems but for now I find it's only No Er gebeurt uh, voldoende narigheid, dus uh, was het maar waar hè? dat we daar wat uh, aan uh, konden doen. Change the world, je hoorde de zingel van uh, Eric Clapton. Het is tijd voor uh, de beestjes uh, van de week. Ja. En we hebben twee lieve kleine konijntjes aanbieden. Uh, ja, dat vlieg je op een. Oh nee. Um, we hebben Tiger en Mantis. Een uh, koppetje bestaande uit een gecastreerde man van 14 weken en een dame van net 9 weken oud. Het zijn twee nieuwsgierige jonge konijntjes. Mantis had een uh, erge beschadiging op haar oog. Door een uh, nestgenootje of door de moeder veroorzaakt. Maar uh, ze is weer bijna helemaal de oude. Dus uh, dat uh, doet er verder uh, niet meer ter zake. En uh, um, ja, zowel Tiger en Mantis zijn er klaar voor om te gaan verhuizen. Ze zijn gewend om buiten te wonen. En zoeken een fijne, ruime plek waar ze goed verzorgd kunnen worden. En verder uh, ja, zijn de diertjes dus op zoek naar een uh, nieuw huis. En nou, mocht je nou nieuwsgierig zijn of een foto van hun beiden willen zien... kijk dan even op de website van dierentehuis.kennemerland.nl uh, Aan de Keesemonstraat 5. En ze zijn maandag tot en met zaterdag open tussen 11 en 4. Mocht je ze willen bezoeken, maak dan wel even een afspraak. Je kan ze bereiken op 088-811. 3420, of stuur een e-mail naar uh, dierenbescherming.nl. Oké, okay, nou leuke dieren. Dus uh, ga naar het uh, Kennen met Dieren Thuis. Of uh, inderdaad, kijk even op internet zoals Thomas zei. Ja. Gaan wij naar de top 2000. Nou, afgelopen weken uh, hebben we ervan uh, kunnen genieten. bij. Heb je uh, daar nog een beetje veel naar gekeken? NPO Radio 2. Ik heb alleen het slot uh, nou, daarvoor ook wel een keertje. Maar niet heel veel gekeken. Maar in ieder geval naar het slot uh, met uh, Jeroen van Dat vond oh, ik ja. mooi het aftelmoment. Ja. Dus uh, ja, dat was wel uh, spectaculair. En ook die timing, uh, die vond ik uh, geweldig. Kwam gewoon uit natuurlijk. <laughs> dus, uh, en dan aftellen van 20 naar 1. En dan uh, is het nieuwe jaar. Dat was uh, wel mooi. Uh, uh, volgens mij 700, uh, ruim 700.000 mensen naar gekeken. Zo. En dat op uh, kanaal 81. Uh, Keer nagaan. Dus uh, dat is wel heel uh, uniek. En ja. uh, nummer 5 uit die top 2000... Dat was deze plaat uit 1974. Oh ja. Hij staat elk jaar wel in de top uh, 10. En uh, ja, geheel terecht, hè, want dat blijft een uh, mooie plaat. Dit is de uh, Pianoman.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 Forget about life for a while Nummer 5 van uh, afgelopen jaar uit de top 2000, dat was uh, Billy Joel en The Piano Man. We hebben nog een hele mooie, die we al een hele tijd niet meer op de Zandvoetse radio gedraaid hebben. Dus het wordt er weer tijd voor voor een uh, single van Prince. Hier is hij met zijn mooiste plaats, Purple Rain. I never met you know, when you I never meant to call. Oh uh -huh. Thomas, werd er nog gerookt in een radiostudio. Echt waar, hè? dat zie je ook bij die oude filmpjes van de Veronica op de boot en dergelijke. Was de ene naar de andere wordt weggepaft daar ja. in de studio's. En dan noemden ze dit altijd een rookplaat voor als je gewoon even rustig op je gemak, je even een sigaretje wilde roken, dan zette je deze op. Want uh, ruim acht minuten lang uh, de single van uh, Prince and the Purple Rain. Doe je zo lang over een sigaret dan? Ja, nou ja, rustig aan hè. Calm <lacht> <lacht> down. Ja, ja, rustig Dus uh, nou ja, in ieder geval uh, een lekkere single om weer eens uh, terug uh, te horen. Nou ja, de webcam doet het weer trouwens. Voor ja, de, de mensen webcam die doet het kijken, weer. wwwzfm ja. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. En dan zie je dat wij er nog tien minuten zijn, Thomas. Klopt. En in die tien minuten wil ik nog even hebben over het circuit. Want, ja, want... Uh, ja, wat kost het nou zo'n race organiseren? Nou ja, Weet je nog de race van 2023? Want we, we hebben natuurlijk nog niet de begroting van de afgelopen race... maar dat gaat van de jaren ervoor nu. Uh, weet, je, weet je nog iets van de race van 2023? Ja, het was enorm druk. En regen? En regen, maar zoveel en... mensen... En elk jaar helemaal uitverkocht en dergelijke. Ja, en, en was ook het jaar dat Max... Nou, vorig jaar niet, maar 2023 pakte hij de winst natuurlijk. Ja. Nou ja, en ik moet zeggen, hij is niet de enige die winst pakt. Want uh, de organisatoren... Ja, zo'n goed bruggetje hè? Ja goed. Ja, ja, goed ben ik hè? Nee. Ongelooflijk. <laughs> Winstfactor namelijk ook de organisatoren. Want uh, dat blijkt nu uit de jaarstukken die zij uh, onlangs deponeerden bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening gaat voor het uh, eerst over één race namelijk. Een winst van 9,2 miljoen euro die de Dutch Grand Prix Race BV over 2021 en 2022 boekte. Dus de jaren daarvoor. Uh, dat had betrekking op de organisatie van twee edities... van de Grote Prijs van Zandvoort. Uh, doordat de, jaarre uh, de jaarrekening nu betrekking heeft op één race... wordt het eerst inzichtelijk met welke uh, begroting de organisatie werkt. Zo bedroeg de omzet ruim 83 miljoen euro... en de kosten 75 miljoen euro... De omzet wordt geboekt met kaartverkopen, 38 miljoen euro. Hospitality, 35 miljoen. En horeca en camping samen, 8 miljoen. En dan tegenover die omzet staan de verkoopkosten van 11 miljoen. De algemene organisatiekosten van 32 miljoen. En de organisatiekosten van de uh, race zelf uiteraard, 21 miljoen. En uh, nou ja, de, de campings en zo die kosten natuurlijk ook wat. En die kosten samen 5 miljoen. En een, uh, een uh, aftrek uh, overige kosten van 5 miljoen ook. Dus ja, het, is, het staat er ook allemaal alsof het niks is, zeg maar. Wat een bedrag, hè? Ongelooflijk. Niet normaal. En, en dan, die uh, campings, 5 miljoen vind ik wel vrij veel. Ja, ja. Want uh, ja, die tentjes en die hutjes uh, huren, dat, uh, ja, dat moeten de kosten niet zijn. Dus uh, iemand die zijn terreinen beschikbaar stelt, die houdt er wel wat aan over, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar het is natuurlijk niet alleen in Zandvoort, hè? Die campings. Nee, oké. Okay. En uh, uh, ja, voor aftrek van belastingen houdt de DGP dus zo'n slordige 8 miljoen euro over aan uh, één race. En nou ja, daar gaat er nog wel wat vanaf natuurlijk qua belasting. Dus ze houden zo'n 6 miljoen per race over tot nu toe. Oké, okay, nou dat zijn best goede cijfers. Ja, en uh, de DGP heeft natuurlijk aangekondigd dat ze na 2026 uh, willen gaan stoppen. Omdat ze dan uh, ja, bang zijn dat het uh, niks gaat opleveren meer. Maar goed, evengoed hebben ze dus met die uh, zes races... Hebben ze zo'n 30 miljoen gaan ze aan overhouden in totaal? In ieder geval met dank aan Max Verstappen. Want die oh. zorgt uh, ja, voor de populariteit ook van de Formule 1 hier in, het, in Nederland uh, met name. Ja. Zoveel racefans erbij gekomen. Dat is werkelijk ongelooflijk. Dus hartstikke mooi. We hebben nog twee races uh, te gaan. Dit jaar 2025 en 2026. Ben gewoon ben... nog de Formule 1 hier in Sanford. Gaat in spannend ons, worden. In ons dorp gebeurt dat allemaal.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 Zo, dat dacht ik wel. Een circuit en uh, van alles en nog wat. Strand natuurlijk is heel erg uh, belangrijk. Oh ja? Laten we dat. Uh, ja, toch wel. <laughs> voor een badplaats is dat uh, best wel belangrijk. Ja. Het dorp van uh, Wim alweer alweer de ene laatste plaats. Want uh, het zit erop voor ons. Het zit er alweer op, Rob. Ja, dankjewel weer voor uh, je medewerking. Ja, aan, uh, geen probleem. Dit programma. Volgende week hebben jullie twee dagen, hoorde ik. Begreep je dat? Volgende nog week uh, hebben we ook Sanvoort op zondag Kijk. met uh, Rendel erbij. Goed. Dus in uh, Benno Veugen. Dus dat gaat helemaal leuk worden bij Cfm, ZFM. Ja. En uh, we gaan uh, naar de laatste plaat toe. Uh, tot uh, volgende week. Fijne ja. zaterdagavond. Misschien kom ik volgende week ook nog wel oh, even. Oh ja, dat vind ik gezellig. Ja, Oké, okay. ja, tot dan. Dag, dag.